Hallo. Welkom op het Atheneum. Het afgelopen jaar hingen wij hier vaak rond om de audiowandeling te creëren waar u dra naar gaat luisteren. Wij interviewden 63 bewoners van deze school, vijfde- en zesdejaarsstudenten, over de thema's van een ontgoocheling, Een vroege novelle van Willem Elschot, die hier zelf ook school liep. Zij het in een heel ander tijdperk. We peilden naar... Verwachtingen van ouders naar hun kinderen toe. En wat die verwachtingen al dan niet bij die kinderen aanrichten. Naar toekomstverwachtingen in het algemeen. Herinneringen aan de school. Maar peilde ook naar bijzondere kennis van het gebouw. Favoriete plekken. Geheime plekken. Vluchtroutes. De interviews werden vervolgens omgezet in korte speelbare tekstjes. En dan opnieuw ingesproken door de leerlingen. Sommige leerlingen spelen hun eigen teksten. Anderen die van anderen. Iedereen klaar? Drie, twee, één. va? Ja, heel goed. Heel goed? Mm -hmm. Waarom heel goed? Omdat ik mij goed voel op school. Voelt u goed op school? Ja. Zit hier al, zit hier al lang op school? Vijf jaar. Sinds eerst middelbaar. Oké, okay, ja. En hebt je, je altijd goed gevoeld op school? Ja. Ja? Vind het een toffe school? Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. En wat vind je leuk aan de school? Wat vind je leuk aan de school? De manier waarop er les wordt gegeven. Mm -hmm. En hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Gewoon. Goed. goede leerkrachten die goede uitleg geven. En leuke klasgenoten. En heb je een favoriete plek op school? De speelplaats. En hier in de buurt? De Rooseveltplaats Echt? Wat vind jij leuk aan de Rooseveltplaats Je hebt hier veel toeristen. En ja, de bussen rond de school... Ik kan elke bus pakken. Naar elke plaats. Jij houdt van bussen. Ik ben geen fan van de tram. En jij? Ik vind dat gewoon aangenamer. Altijd van bussen gehouden? Ja. Dus jij wou vroeger buschauffeur worden? Nee, dat nu ook weer niet. Wat dan wel? Als kind wilde ik astronaut worden. Sowieso. Ignition. Maar nu? Ben ik realistischer geworden. Nu wil ik vooral iets doen dat ik aanken. En wat is dat dan? Geneeskunde. Ik wil dokter worden om de kinderen te helpen in mijn land. En welk land is dat? Bangladesh. Ik ook. Ik wil ook dokter worden. Een kinderdokter wil ik zijn. En waarom is dat? Ik vind mijn kindjes omgaan leuk. En? Zie je kindjes helpen, ik vind dat echt leuk. En? Zo die witte dingen scanen, ik vind dat leuk. Dokter worden. Dokter worden. Ik wil dokter worden. Ik? Dokter. Dokter worden. Maar mijn taal is niet goed genoeg. Dus ik moet meer studeren dan andere leerlingen. Nog meer. Als ik in mijn land zou zijn, dan was ik voor mijn heel makkelijk... Geneeskunde. Ik wil dokter worden. Vroeger profvoetballer. En nu? Hersenschirurg. Haalbaar? Ja. Ik wil dokter worden. Ik wil dokter worden, omdat ik van bloed houd. Bloed, heerlijk. Vertel. Als ik bloed zie, dan wint mij op. precies Bloed maakt mij nieuwsgierig. En dokter lijkt je dan een ideaal beroep? Ah ja, natuurlijk. Want als je van bloed houdt, kan je ook voor moordenaar kiezen. Hè? Natuurlijk. En heb je een plan B? Ja, boekhouder. Echt? Echt. Want daar komt toch weinig bloed bij kijken? Toen ik kind was, ik wou soldaat worden. Echt? Ja, maar uh, mijn moeder vond dat echt geen goed idee. Ze wil dat ik dokter word. Zoals mijn opa. Dokter ik wil dokter worden. Ik wil mensen redden. Ik wil dat mensen dat mij mensen dat zien. Mensen? Kijk, er is situatie één. En er is situatie 2. In mijn gemeenschap hebben de mensen een winkel. Of ze werken in een winkel. Dat is situatie 2. In een winkel werken? Ja, een winkel uitbaten. Een druk leven. En zou je dan getrouwd zijn? In situatie 2 ben je altijd getrouwd. Kinderen? Mogelijk, maar dan ben je sowieso samen met een vrouw. Voor wie je geen tijd hebt. Want je hebt een winkel. De mensen in mijn gemeenschap hebben nooit tijd. We vertrekken ochtends om 8 uur, doen de winkel open en s'avonds laat komen wij terug. Weekend bestaat niet. Wie in situatie twee zit, heeft nooit verlof. En wat is situatie één? De ideale situatie. Studeren, worden, dokter worden... ...en eindelijk genoeg tijd hebben voor mijzelf. Dokter worden. dokter worden. Ik wil dokter worden. Redden. Ik wil mensen. Redden. Ik wil dat mensen, mensen mij zien. Dat mensen mij zien als een held. Wat ik eigenlijk wil, is spelletjes spelen. Dromen, dat doe ik niet. Droomberoep, nooit gehad. Mijn vader is een dokter en hij zegt altijd: Word ook dokter. Zo wordt jouw leven beter. En het band voelde dat als awesome een verplichting. Maar toen ineens zo na een paar jaar wilde ik het zelf bij een droom hoort dat die opeens heel realistisch wordt. En daarom heb ik voor geneeskunde gekozen. Maar vraag mij niet hoe ik eraan binnen moet. Welke universiteit of zo? Geen idee. Ik ga nooit naar buiten. Ik weet nergens van. Dus als het zo ver is, dan vraag ik aan mijn vriend. Hey, wat is hier de beste universiteit om geneeskunde te studeren. Dan zegt die. Ja, deze hier, en daar ga ik dan naartoe. Want wat ik eindelijk wil is spelletjes spelen. Ik ben een gamer, en gamers dromen niet, die liggen niet wakker van de toekomst. Als ik dus zelf mocht kiezen, ik zou ik gewoon thuis blijven, op mijn bed, met mijn laptop en spelletjes spelen. Maar ja, zo werkt het niet. Ik wil later succesvol zijn. Iets in de politiek doen. In het parlement zitten van mijn eigen land. Vechten voor meer rechten. Ik kom uit Koerdistan. Er is constant crisis daar. Het gaat er echt niet. Mijn leven gaat normaal zijn. Ik ga getrouwd zijn, een man hebben, kinderen, een normaal leven. Wat ik zou willen binnen tien jaar, dat kan ik echt niet zeggen. Je mag dromen, hoor. Een huis. Ik weet het echt niet. Ik kan het niet zeggen. Heb je geen droom of zo die je nog wil realiseren? Uh, nee, niet meer. Niet meer? Uh, misschien een auto als ik 18 word. En verder? Ik zou een eigen huis hebben. En? Ik zou een vrouw hebben en twee kinderen. En? Ik zou deurwaarder zijn of bedrijfsadviseur. En? Ik zou gaan werken en weer thuiskomen. En waar zou je willen wonen? Hier, in Antwerpen, want ik ben het hier gewoon. Gewoon. Ik denk dat gewoon vooral iets normaals wil worden later. Niet iets groots, gewoon iets realistisch. Elke dag gaan werken of zo. Zoals normale mensen. En verder? Gewoon getrouwd, kinderen. En dat ik toch een vaste job heb? En een redelijk groot, ja, een groot, fijn leuk huis. Liefst hier in de buurt. Waarom? Omdat ik deze buurt gewoon ben. En verder? Uh, werk, getrouwd, kindje. Vind je dat belangrijk? Ja, dat is toch gezellig? Beter dan alleen zijn? Dus je hebt geen wilde dromen of zo. Naar het buitenland gaan of. Ja, op reis gaan met die gezinnen, en zo. Uh, dat hoort erbij, maar voor de rest... Jij wil een zo normaal mogelijk leven. Ik wil een zo normaal mogelijk leven. Ik wil een zo normaal mogelijk leven. Ik wil een zo normaal mogelijk leven. En verder? Een zo normaal mogelijk leven. Ik sta op. En... Ik maak me klaar. En? Dan ga ik het huis uit. Heel vroeg, denk ik. En waar woon je? Woon je hier in de stad? Of? Nee, ik woon eerder, zeg maar, richting Wommelgem. Buiten de stad? Ja, buiten de stad. En dan zou ik naar mijn werk gaan, met de tram of met de auto. En waar werk je dan? Waarschijnlijk in een kantoortje. En jij? Heb jij een droom die je nog wil waarmaken? Mijn ouders trots maken. Het is mijn enige droom. Is dat tot nu toe al gelukt? Ik denk het wel. Dus je bent je droom eigenlijk al aan het waarmaken? Ik hoop van wel. Heb jij je ouders ooit ontgoocheld? Ik denk het niet. En zij jou? Ik ontgoocheld in mijn ouders? Nee, dat gaat niet. Die gedachte zal nooit in mij opkomen. Je goede resultaten halen Welkom. Sta recht. Neem nu de rechterdeur naar buiten. Volg de gele lijn doorheen het gebouw. Ik wil u mijn school tonen. Volg mij. Ik ben zeg maar, de enige thuis die zeg maar, IJzer doet, zeg maar zogenaamd. Ik wil goede resultaten halen op mijn ouders te maken ik wil verder studeren. Mijn ouders geloven dat als ik niet van de trap val of zo, dat ik er zeker ga geraken. Ik ben de oudste zoon, dus ze verwachten van mij dat ik echt ga knallen. Ik wil goede resultaten halen Als je iets wil, maken. dan kan je dat, zeggen ze. En als het niet lukt, dan ben je lui geweest. Mijn ouders geloven meer in mij dan dat ik in mijzelf geloof. Mij laten ze gewoon doen. Voorwaarden dat het niks illegaals is of zo. Heb je al iets illegaals gedaan dan? Uh, nee. Ik wil goede resultaten halen om mijn ouders straks te maken. Ik wil verder studeren. Mijn Vroeger deed ik bij zo. Maar toen zei de leerkracht... Uh, je kunt beter veranderen, anders gaat je vervelen. Toen dacht ik: van: uh, Oké, okay, uh, Sava, ik ga eens iso proberen. En ja, dat lukte meteen. Sindsdien verwachten mijn ouders best veel van me. Ik wil verder studeren mijn ouders trots te maken. Ik mijn te maken. Ik Bij mensen te verwachten er wat te klein, denk ik. Ze onderschatten nu een beetje. Ja. En hoe komt dat? Pff, uh, ik ben een beetje lui. Een beetje weinig inzet, denk ik. Hoe komt dat? Misschien wil ik het niet zo hard. Wat wil je worden? Boekhouder. Word je daar warm van, van dat idee? Boekhouden. Pff, uh, nee. Dat is gewoon weer realistisch. Is dat de invloed van uw ouders, dat realisme? Nee, dat ligt eerder aan mezelf, denk ik. Ik ben een keer blijven zitten, een jaartje verloren. En toen heb ik me echt een doel gesteld: ik word boekhouder en klaar. Dat ik een goede job heb. Dat ik, heb. Dat ik op, het op het rechte pad blijf. Dat ik een goed persoon ben. Dat ik niet bezig ben met slechte zaken. Met slechte zaken. Dat, is... dat is... Kort samengevat. wat Kort mijn ouders van mij verwachten. Vinden je ouders jouw toekomst extra belangrijk, omdat je uit Afghanistan komt? Nee. Voor mijn ouders is het vooral belangrijk dat hier de democratie is. Dat niemand hier bang hoeft te zijn. Zijn jouw ouders ook pas in België? Ja. En wat verwachten zij van de toekomst? Ze hopen vooral iets goeds voor mij. Typisch voor ouders. Ze denken meer aan hun kind dan aan zichzelf. Jij moet een betere toekomst hebben dan zij zelf. Ja. Daarom zijn ze ook naar hier gekomen. Ja. En weegt dat op jou? Nee, dat is oké. Okay. Ik weet wat ik kan. Ik weet dat. Als ik goed werk, dan ja. Ik ben capable. Er is niks dat ik onthouden wil, van mijn tijd hier op school. Maar ieder jaar als ik slaag, dat is wel een goed moment. Zijn je ouders dan trots? Ja. En laten ze dat zien? Ja, soms. En zeggen ze dan iets? Proficiat, goed gewerkt. Dat is alles. Dat is alles. Maar het maakt me blij. Dat is genoeg voor mij. Uh, vorig jaar, eens op het einde van het schooljaar. Toen begon ik me echt goed te voelen hier op school. En toen heb ik mijn groepje gevonden. Daarvoor voelde ik mij echt onzeker. Ik was een beetje aan het sukkelen. Ik dacht er zelfs aan om van school te veranderen. Maar toen heb ik mijn groepje gevonden. Dat was ergens in maart of april. Waar de Chinees zit, daar ga ik zitten. En waar gaat de Chinees zitten? Vooraan, want hij kan je goed zien. Zijn ogen zijn te smal. Oh, hoe gaar maar. Sorry. De eerste keer dat ik ergens ga zitten is eigenlijk heel belangrijk, omdat ik de neiging heb om daar dan heel het jaar te blijven zitten. Dus in elke klas heb ik gewoon een vaste plaats. Een plek die ik gewoon ben. En die ik liever niet verlaat. En waar is dat dan? Uh, vooraan links. Ik zit nooit van achter. Altijd van voor. Daar kan ik best opletten. In mijn vorige school ging iedereen altijd achteraan zitten. Hier is het vooraan, dus ja, dan doe je mee. Bij wetenschappelijke vakken zit ik altijd vooraan, vooraan links. Ik zit liefst vooraan, dan is het precies alsof je alles snapt. Ik zit meestal links, aan de kant van de chauffages, zeker in de winter. Ik zit altijd vooraan en altijd naast iemand en meestal aan de linkerkant. De kant van de chauffages. Inderdaad. Zijn er ook mensen die van achter willen zitten? Iedereen zit hier precies van voor. Wie wil opletten, zit vooraan. En in mijn klas wil iedereen opletten. Dus zit iedereen vooraan. Wel, ik kan beter achteraan denken. Ik ga eerlijk zijn. Helemaal vooraan, dat heb ik niet graag. Dan plek ik precies tegen de leerkracht. Dus liever achteraan rechts. Eindelijk is iemand die achteraan rechts zit. Of achteraan links. Als het koud is, want links... Ik weet het. Daar zijn de chauffeurs. Vorige week hè, hadden wij een test en we waren allemaal heel gestresseerd. Want wij wilden allemaal een goede plekje. Dus we hebben met z'n allen tegen elkaar beginnen racen. Dat was zo grappig. En we hebben bijna in onze broekjes van het leggen. En toen we aankwamen bij het lokaal, bleek dat we daar dus toch niet zaten. En dus wij allemaal lopen, trekken, duwen naar de andere lokaal. En als ik eraan terug denk, ja, ik zal dat echt nooit vergeten. Hè. Nooit. Mij maakt er echt niet uit waar ik zit. Gewoon waar het plaats is, denk ik. Daar zit ik. Ik kom meestal later dan anderen. Vaak zie je mensen lopen, voor mij eigenlijk. Om op de eerste rij te zitten, daar doe ik niet aan mee. Dan zit ik liever gewoon waar het plaats is. Je komt later? <laughs> uh, ja, soms. Dat spreek ik over het uh, Moe, of gewoon pech met de bussen, veel op de Noordlaan. Soms zeg ik wel eens, voor mij vandaag geen les. Of vandaag volg ik op mijn eigen tempo. Of vandaag hou ik me even met iets anders bezig. Op mijn eerste schooldag hier, dat was vorig jaar, toen vroeg een van die jongens aan mij, heb je ooit met een allochtoon in de klas gezeten? En dat was zo van, uh, ja, vanaf de eerste kleuterklas. En dan zei die jongen, ik heb nog nooit met een Belg in de klas gezeten. En toen dacht ik wel even van, jij bent hier al zo lang en je hebt nog nooit met een Belg in de klas gezeten? Is dat niet een beetje vreemd? In het derde zat ik met een ander meisje in de klas. Nu ben ik al twee jaar het enige meisje. Ik vind dat jammer. Wel meisjes kiezen moderne talen, wetenschappen, alleen ik. Als er groepjes gemaakt worden in de klas, niemand kiest voor mij. Wat ik vergeten wil is die tijd dat hier een paar mensen naar Syrië waren vertrokken. De directrice kwam toen constant langs in onze klas. Als je er met iemand over wilde praten, ze overdreef. Ze kwam te vaak, waardoor wij zoiets kregen van... We weten het, we weten het nu wel, oké. Okay. Slechte momenten. Geen. Het is echt een topschool. Alle dagen lijken op elkaar en dat vind ik wel goed. Ik heb graag wat regelmaat. Je komt naar school, je gaat naar huis. Studeren, oefeningen maken... En slapen. Altijd hetzelfde. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Eigenlijk kunnen we onze talenten niet laten zien op school. Want we hebben echt geen tijd. Iedereen weet dat ik goede punten heb en dat ik zeker dokter word. Maar mocht ik nu ook nog eens echt goed kunnen zingen, dan is er niemand die dat weet. En kan je goed zingen? Ja, maar ik zing alleen voor mezelf. En voor mijn ouders. En heb je nog verborgen talenten? Dingen die ze hier op school niet weten? Ik kan gitaar spelen. En waarom vertelt je dat dan niet? Ik weet niet. Ze we zijn altijd bezig met lessen, met school. We hebben geen tijd. En wat doen jullie dan in de pauzes? Dan leren wij voor de testen. We Echt geen tijd om over onszelf te vertellen. Waar ik goed in ben, is dat ik heel veel zaken kan onthouden. Zo zullen ze mij misschien ook herinneren, als iemand die veel kan onthouden. Toen iedereen zich voor moest stellen aan de klas, toen heb ik gezegd dat ik iemand ben die goed wil doen voor iedereen. En toen gaf veel de klas mij naar plaats. De dingen die hij makkelijk onthoudt, wat is dat dan bijvoorbeeld? Uh, verjaardagen van leerlingen. Als iemand zijn verjaardag ziet, ik onthoud dat altijd. Ik schrijf dat niet eens op, ik onthoud dat gewoon. Ja, ik ben gewoon goed in getallen, denk ik. Ja, ik ben eigenlijk precies goed bezig met getallen. Een plek op school waar ik me veilig zou voelen. Dan zou ik misschien naar de kant van de lagere school gaan. Verstoppen zou ik dat niet echt noemen, maar er is wel een plek, ja. Bij de lokaal... Ik weet niet welk lokaal, maar je hebt zo'n trap naar boven. Aan het einde bij... Hoe heet dat nu weer? Bij lokaal 219. Je hebt zo'n trap naar boven en daar is zo'n uh, ruimteke. Dat is 2 bij 1 meter en daar wordt gechilld, zeg maar. Vroeger kon je daar een deur door, een lokaal binnen, maar door... Overlast, ik zou het zomaar zeggen, hebben ze dat afgekeurd. Die deur is nu dichtgespijkerd, maar daar stonden zetels en zo, waar je kon zitten. Maar dus, die plek heb je nog wel. 2 bij 1 meter, bovenaan die trap. Sommige leerlingen bieden daar zelfs. En ja, daar kan je wel alleen zijn, of met twee. Maar verstoppen zou ik dat niet echt noemen. Ik zit daar gewoon heel graag. Er staat een stoel, er is een stopcontact... En dus als je wilt kan je ineens je gsm opladen, maar verstoppen zou ik dat niet echt noemen. Hij is gewoon een goede plek. Er zijn altijd wel een aantal plekken waar niemand is. Gewoon waar het leeg is. En als die er niet zijn, dan ga ik gewoon naar de directie. Daar is een klein lokaalke. Als ik alleen wil zijn, dan vraag ik of ik daarom even mag zitten. En mag je dat dan? Uh, ja, als je dat vraagt. Alleen zijn. In het begin was dat moeilijk. Maar nu is dat een deel geworden van wie ik ben... Bedankt om mee te lopen. Stop nu met de kleur te volgen. Wandel naar de speelplaats en zoek mijn vaste plekje. Ze noemen mij de Mensenvriend. What's up? Ik zou me herinneren. What's new? De eerste dag dat ik met mijn klasgenoten een conversatie voerde. How's it going? Niet als collega's. Maar als vrienden. You can answer, great, good or not so good and then say why. Het heeft twee maanden geduurd voordat ik dat kon. Hi, John. In het begin was ik heel stil. Have you got any plans for the weekend? Ik zal me herinneren het beeld van de school. Dat wil ik me altijd kunnen herinneren. Hoe de school eruit ziet van binnen, de klaslokalen en de speelplaats en zo. En ook de vrienden die ik heb gemaakt. De leerstof zal ik op een dag vergeten zijn. Namen noemen? Dat mag. Claudio, dat is een jongen die heel intelligent is. Claudio. Claudio. Claudio. Pedro. Pedro. Pedro. Pedro. Hij wil astronaut worden. Sofian, bijvoorbeeld. Sufian. Sufian. Hij is echt slim. Sufian. Sufian. Ja. Wie in mijn klas gaat smaken. Dat zijn hardwerkende mensen. Yes. Nou, ik denk aan Enes. Enes. Een slimme jongen, Enes. Enes. En er is ook een meisje, maar ik ben haar naam vergeten. Mariana Khadija. Nafisa. Hamza. Van Hamza gaan we zeker nog horen. En van Mohammed. Mohammed. Mohammed. Salah. Salah. En Ismail ook. Eigenlijk ben ik niet alleen. Ik denk bijna iedereen. Al mijn klasgenootjes zijn even talentvol. Ik denk dat er maar één leerling het gaat maken. Ik denk Marwan. Marwan. Ik denk eerder aan Mohammed. In mijn klas zitten wel mensen die succesvol zullen worden. Maar er zijn er ook een paar wie ik denk dat ze nergens gaan komen. En waarom denk je dat? Omdat ze het leven niet serieus nemen. We zijn allochtonen, we studeren niet voor De jongens lijkt het weinig te kunnen schelen en de meisjes, eens ze getrouwd zijn, stoppen ze met studeren. Ik zie sommige mensen die er echt voor aan het knokken zijn, dat kan je zien. Maar er zijn er ook die het geen fok kan schelen, die het gewoon voor hun ouders doen. Heider. Heider. Heider. Heider. Heider, die kan heel wat. Oesman. Of Oesman, ook slim. Die wil dokter worden. Dokter worden. worden. Ik wil dokter worden. Wat ik, ik ook hoorde, was circusschool. Hanna. Oesman. Oesman. Misschien ken je die. Oesman. En Mohammed. Mohamed. Valdo. Maar eigenlijk doet iedereen zijn best. Lila. Sohad. Ibrahim. Amir. Kadishan. Ashraf. Er is een meisje in mijn klas dat mij altijd helpt. Ze is 15. Maar ze denkt zoals ouderen. Ze is echt bijzonder. Ze kent veel talen, acht, denk ik, of negen. En ja, ze schrijft gedichten. Ik denk dat ze later een goede mens zal worden.